Extreemrechtse tegendemonstranten scholden de deelnemers uit... en bekogelden ze met vuurwerk. Het weer vanuit het westen opklaringen. Vannacht vrij helder en 6 tot 9 graden. Morgen eerst zonnig, later stapelwolken, maar het blijft droog. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Tweede Pinksterdag is bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS-journaal.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 Nogmaals, goedenavond. Komend komende uur gaan we het hebben over de aflevering van morgen... van Andere Tijden Sport. En die gaat over Bettine Frieskoop. We gaan het hebben over zwemmen, over atletiek en over zeilen. En er wordt nog steeds gevolleybald. Maar hoe lang nog, Luister tegen Oostenrijk? Nou, het staat nog wel zeker een minuutje of twintig, hoor. Want we zijn in de derde set aanbeland. Nederland staat voor, maar met het verschil 8-7. En dat is vooral te danken aan Rob Bontje op het midden... die zijn zaakjes wel op orde heeft bij Oranje. Zijn service loopt gewoon. Hij scoort zijn punten in het midden. Maar aan de buitenkant, de buitenaan. Die laat het op dit moment liggen en dat zorgt ervoor dat Oostenrijk te dichtbij kan blijven. Nederland is wel op voorsprong, maar zal iets harder moeten werken om deze derde set binnen te halen. E.J. Gale met cocaïne. Jan Lammers heeft zijn eerste uren in de 24-uursrace van Le Mans achter de rug. De autocoureur doet voor de 22e keer mee aan het legendarische evenement. Toch is het voor Lammers geen routine race. Hij rijdt namelijk met een futuristische auto, een hybride... die tijdens het remmen energie opslaat... en die energie gebruikt om na een bocht te accelereren. Bij nieuwe technologie horen kinderziekten. Louis Dekker vroeg Lammers hoe problematisch de eerste uren waren. Uh, nou, dat, uh, je, je, de enige vraag is hoeveel dingen, je, uh, hoeveel problemen je gaat krijgen. Uh, het is totaal geen vraagstuk of je problemen gaat krijgen. We hebben voordat we hier kwamen iets van 1200 kilometer getest. Nou, als je nagaat dat op de eerste dag hier rijden wel al 800 kilometer. Uh, dus dat is heel weinig. Uh, en uh, normaal gesproken dan uh, doe je 4000, 5000 kilometer voor een privé team. Uh, maar ja, je, uh, je moet op een gegeven moment gewoon beginnen en, en in het... Uh, in het waterspringen hebben wij zo'n spreken en dat en gewoon ondergaan. Um, dus ja, uh, wij moeten gewoon uh, kijken wat we tegenkomen. Het trachten te verbeteren. Een aantal dingen kun je tijdens de race doen. Andere dingen die, die je moet veranderen kunnen 12 weken duren. Je bent eigenlijk een rijdend experiment hier. Ja, in feite wel. Maar het is wel een heel mooi experiment. Uh, ja, wat is er mooi aan? Nou, het, is, het, het mooie is dat het uh, uh, volledig mechanisch uh, is... Dat wil zeggen, er komt geen elektronica bij kijken of wat dan ook. Uh, het is energie wat opgewekt wordt uh, door middel van een vliegwiel wat je op gang brengt. Uh, voor, voor de minder ingewijden is dat een beetje te vergelijken als, als het uh, principe van een kabelbaan. Weet je, dat de, de, de, het uh, begonnetje wat naar beneden gaat, die, uh, die, die werkt ook mee om de andere omhoog te trekken. Alleen in dit geval, als je af gaat remmen en afremt op de motor, dan breng je gewoon een vliegwiel op gang. Dat draait 60.000 toeren. En als je de bocht uitgaat, dan krijg je die energie die in dat vliegwiel zit, krijg je mechanisch. Dus in één keer weer mee als setje. Dus het accelereert sneller? Het accelereert sneller en dan kun je kijken hoe je daarmee omgaat. Of je kunt hetzelfde blijven accelereren dat je daar dan minder benzine verbruikt. Maakt dat de 22e keer Le Mans heel anders dan de vorige 21 ja, absoluut. We zijn allemaal bezig natuurlijk met die duurzaamheidspicture zeg maar, van de hele wereld. En de een die denkt dat elektronisch te bereiken en de andere met waterstof en, en nou ja, noem maar op. Er zijn natuurlijk verschillende manieren hoe je, hoe je natuurlijk gewoon met, met minder uitstoot op een zeker moment van A naar B kan komen. En het is mooi dat mensen daarmee bezig zijn. En of dat dan bio-aardgas is of, of wat dan ook. Wat voor brandstof het ook is of wat voor energiebron. Het is gewoon goed dat er op heel veel fronten geëxperimenteerd wordt met uh, alternatieve energiebronnen. Want uiteindelijk uh, zorgt die competitie, hè, zoals altijd, competitie zorgt voor groei. Een klein uurtje geleden kwam de wagen een beetje als een slak binnendruppelen. Er was zelfs even vrees om te stranden op het circuit. Wat was er aan de hand? Uh, elektronisch probleem. Uh, eigenlijk onverklaarbaar. In één keer viel alles uit. Uh... Niks met hybride te maken? Nee. Nee, voor, voor wat wij konden zien, niks, uh, niks daarmee te maken. En op een gegeven moment alles gereset, alles uitgezet. En even een reset, toen weer aangezet, toen deed hij het weer even. is dus mijn teamgenoot uh, Steve Zakia, die is erin gesprongen. En uh, ja, die heeft heel even gereden. En die, die kreeg toen wel een ander probleem erbij. Dat is een of andere gaspedaal sensor. Technisch verhaal, zullen ik jullie niet mee vermoeien. Maar uh... nou, wel essentieel, want dat neem ik aan dat het gaspedaal het ook niet meer doet, toch? Nee, tuurlijk, tuurlijk. Hè. Dat... Dan was hij stil. Ja, net een fiets zonder trappers. Nee, dus dat, dat, uh, dat, uh, dat schiet niet op. Dus ik hoop dat ze dat nu vervangen hebben. Maar ja, we hebben wel aardig uh, wat geïncasseerd qua tijdverlies. Ja, maar een 50-plusser die voor de 22e keer meedoet in een experimentele auto... die komt hier niet om te winnen, toch? Ja, tuurlijk, tuurlijk. En winnen, winnen, ja, in een ander perspectief. Hè. Het is natuurlijk fantastisch om hier al te zijn... Als ik me probeer te bedenken door hoeveel mensen ik benijd word in de hele wereld... dat je überhaupt hier in zo'n raceauto voor start mag gaan. Ja, terwijl, mag ik even het geheugen opfrissen? Drie jaar geleden dezelfde heer Lammers zei... Het is mooi geweest. Ik word te oud hiervoor. En ik zie ook in de data dat ik een paar tienden verlies. Ja, nee, het, kijk, het ligt eigenlijk anders. Ik kwam op een zeker moment tot de conclusie, tot de conclusie dat ik gewoon een paar tienden kwijt was... Dus toen, toen, toen heb ik voor mezelf geconcludeerd: van, nou, okay, hè, dat, dat echte, professionele, competitieve race... wat ik mijn leven lang gedaan heb... Hè, dat, dat moet ik gewoon gaan relativeren. Dat, eh, ja, dat kan ik van mezelf gewoon niet hebben. Dat ik gewoon eh, niet, niet meer eh, de snelste ben in, binnen mijn eigen potentieel. Eh, maar ja, dat, dat ervaringen, 22 keer Le Mans... en, en, en, en ik race al bijna 40 jaar... Ja, dat vind ik allemaal van die lulverhalen van, van, van, van Hulda en het Bruidspaal. Ik zie die stoel al staan... He, dus het ging een enorm duf verhaal zelf. Maar, maar he, dus, dus, uh, nou, dat zie ik allemaal wel. Maar in ieder geval, kijk ik doe nu de 22 e En dan lijkt het me ook wel een leuke gedachte om 24 keer de 24 uur van Le Mans te doen. Maar als je dat gedaan hebt, dan denk je nou nog één jaartje. Dan heb ik een 25-jarig jubileum met diezelfde kanttekening. Maar in ieder geval, uh, dat gaan dat, uh, ah, we gaan het zien. Gaat de hybride en de coureur met de groene bril drie uur morgenmiddag halen? Geen idee. Geen idee. Dat, dat op de een of andere manier denk ik dat we, dat we wel een auto hebben... die we iedere keer alweer aan de gang krijgen. Uh, en, en of het in één keer een terminaal probleem wordt... Ja, dat, uh, dat kan ik niet inschatten. Dat hoort bij Le Mans, hè? Ja, dat hoort bij Le Mans. En Le Mans is leuk om te winnen... omdat het verliezen zo voor de hand ligt en zo vanzelfsprekend is. Jan Lammers was dat winnaar van de 24-uursrace in 88, 1988. Zijn team is door de technische maneur in de achterhoede beland. Maar het goede nieuws is... De hybride is nog niet gestrand. Later vanavond aandacht voor andere Nederlanders. die de 24 uur van de man rijden: Jeroen Blekemolen, Xavier Mazen en debutant Jaap van Lagen. Volleyball dan, Nederland-Oostenrijk. Het was 2-0, Lars Geert. Ja, en het is nog steeds 2-0 in sets. Maar in de derde set uh, heeft Nederland het toch lastig. 17-15 achter. En dat komt omdat de Oostenrijkers ineens een stuk minder fouten zijn gaan maken. Ze serveren beter en ze maken veel minder onnodige fouten, bijvoorbeeld. En dan zie je dus dat. Wat er gebeurt als Nederland niet doordrukt. Dan komt uh, Oostenrijk op voorsprong 17-16. Dan nu wel omdat Rauwerding iets terug doet. Maar als Nederland de service niet op orde heeft. Als de buitenaanvallers niet gewoon een werk doen. Dan zie je dat zelfs een team als Oostenrijk het uh, Nederland heel erg lastig kan maken. En dat gebeurt nu ook in deze wedstrijd. Wel heeft Edwin Benne, de bondscoach, opnieuw gewisseld. Hij was niet tevreden over de prestaties van Tijje Vlam, de middenman die voor Roeselaren uitkomt. En hij heeft nu Bas van Bemmelen erin gebracht. Van Bemmelen speelt uh, sinds dit jaar in Duitsland. Hij speelde daarvoor voor het talententeam van HVA. Dat ging uit elkaar, want het werd opgeheven. En hij uh, kreeg werk bij Bottrop in, uh, in Duitsland. Deed het daar niet onverdienstelijk. Bottrop werd afgelopen jaar vijfde in de Duitse competitie. Die over het algemeen toch wel wordt gezien als een stuk sterker dan die in Nederland. En Van Bemmelen heeft daar ook redelijk wat speeltijd gekregen. Maar in deze wedstrijd komt hij er nog niet helemaal aan te pas. Vooral omdat opnieuw de servers hem in de steek laat. En Nederland kan dus nog niet doordrukken. Kijk tegen een kleine achterstand aan in deze wedstrijd. 18-17. Met het nummer met de originele titel Dit Lied. Bij de wedstrijd om de Gouden spike in Leiden... werd de 200 meter voor de mannen gewonnen door Patrick van Luik. De sprinter kwam tot 20 seconden 71 honderdste. En daarmee bleef hij 16 honderdste boven de limiet... die toegang geeft tot de wereldkampioenschap in Zuid-Korea eind augustus. Floris van Hoorn met de sprinter die afgelopen donderdag nog mocht starten... in de prestigieuze Diamond League. Patrick, afgelopen donderdag een prachtige wedstrijd in Oslo tegen Usain Bolt. Wat neem je uit zo'n grote wedstrijd mee naar Leiden? Um, een stukje ontspanning, een stukje ervaring. Van, je voelt in de race hoe die jongens lopen en dat probeer je um, ja, ook aan te voelen. Ik, heb, ik voelde hoe ik liep tijdens die race. En uh, dat probeer je dan weer toe te passen op zijn wedstrijd hier in Leiden. Is het dan een moment van leren of een moment van genieten? Um, ik denk beide. Sowieso genieten dat ik op zo'n uh, League mag staan. Ik bedoel, er zijn weinig Nederlanders, weinig sprinters die ooit aan zo'n grote wedstrijd hebben mee kunnen doen. En dan op een 100 of een 200 meter konden starten. En uh, ja, Ik was er gewoon hartstikke trots op dat ik als Nederlander met zo'n wedstrijd uh, mocht starten. En zat ik in een hele kapperbaan één. En uh, ik dacht van, hey, ik ga hier gewoon verschrikkelijk hard lopen, want dat is mijn enige kans en ik moet me hier bewijzen. En ik heb gewoon heel goed uh, gelopen vanuit de kapperbocht. En uh, ja, ik heb ervan genoten en, gele en geleerd lezen we het overal, dan zien we het overal. Patrick van Luik tegen Usain Bolt. Dan denken de atletiekvendsten, nou dan gaan we eens naar Leiden, dan gaan we eens lekkertjes kijken. Want Patrick die loopt hier de 100 meter. En ze hebben hem niet zien lopen. Ja, ik dacht ook dat ik mezelf terug zou zien. Maar uh, helaas besloot de jury, jury uh, dat ik vals was. Uh, ja, Ik denk de mensen om me heen, de mensen van de pers, die zeiden allemaal dat ik niet vals was. Maar ja, uh, op dat moment is de jury de baas. Ik wilde met protest lopen, net zoals die andere jongen die vals was. Uh, en met protest liep. Uh, maar helaas mocht ik dat niet. De tweede valse start op de 100 meter was dus voor jou. Dan komt er nog een 200 meter. Hoe werk je naar zo'n wedstrijd toe? Uh, pure, pure woede. Ik, had gewoon echt, uh, ik was gewoon echt boos dat ze mij die valse start gaven. En, uh, ja, ik er gewoon lekker hard op die 200 meter. Uh, ja, ik liep dan in 2071. Uh, de tijd was niet uh, super... Ik had wel verwacht dat ik huis wil lopen. Maar als ik dan kijk uh, naar hoe zware week ik heb gehad. Uh, met die grote wedstrijd uh, donderdagavond laat. Snachts terugvliegen, uh, Weinig slapen. Uh, gisteren een zware dag. Dan ben ik wel tevreden als ik dan ook nog zo'n lange dag heb gehad. Zoals vandaag met uh, estafette 100 meter en dan 200 meter. Ja, want je zit 1600ste boven de limiet. Ja. Het is niet de vraag of jij de limiet gaat halen. Het is meer de vraag wanneer, denk ik dan. Ja, uh, dat zeker. Uh, ik bedoel, uh, ik heb met mijn coach nu ook een hele andere opbouw gedaan. We hebben nu een veel langere opbouw gedaan. Uh, normaal heb ik altijd... zorg dat ik in het begin van het seizoen hard liep. Uh, maar wat gebeurde er dan? Dat ik aan het eind van het seizoen langzamer liep. En nu proberen we pas dat ik later in het seizoen in vorm uh, kom. En als ik dan nu deze tijden loop... dan uh, ziet dat er heel erg positief uit. Er is een uh, aardige sprinter bijgekomen bij de Nederlandse ploeg. Chorani Martina. Uh, Brian Mariano, ook een Antilliaan... is ook aan de Nederlandse ploeg toegevoegd. Wat word jij daar wijzer van? Nou, ik bedoel... Uh, het is gewoon een hele goede concurrentie en het is goed voor het Nederlandse estafette-team. Uh, ja, als je nog steeds de beste wil blijven, dan moet je gewoon heel hard trainen en heel hard lopen. Ik, bedoel, uh, ik uh, kijk niet naar het Nederlandse level, maar ik kijk naar het, uh, het wereldtoplevel. En daar wil ik gewoon bij horen. Ze dus maakt eigenlijk niet uit wie er voor Nederland op of wie niet. Nee, maar goed, uh, de concurrentie die je dan ondervindt in Nederland kan jou dus alleen maar sterker maken. Ja, zo zie ik het wel. En het is goed voor de sport, denk ik. Ja, zeker. Ik bedoel, uh, Tjerni uh, Martina is een grote naam... Uh, Vierde op de Olympische Spelen en uh, op de 100 meter. En uh, eigenlijk uh, tweede op de 200 meter. Dus ik denk uh, dat hij al een uh, positieve toevo uh, toevoeging is voor de Nederlandse atletiek. Positieve toevoeging ook voor uh, de estafetteploeg als hij daar wedstrijden mee gaat doen. Maar hoe zit het met die estafetteploeg? Um, uh, het is gewoon anders dan in voorgaande jaren. Want uh, nu zit iedereen uh, ergens anders. Um, ik train dan in Rotterdam. De uh, die trainen dan in Amerika... Dus het is niet zo makkelijk om even bij elkaar te komen. Dat moeten we dus nu gewoon op wedstrijden doen. En uh, iedereen heeft zijn eigen wedstrijdplanning. Want uh, iedereen wil individueel nu individueel gewoon hardlopen. Dat staat gewoon voorop. En als we allemaal individueel hard lopen we in Eschad ook harder. Dus uh, ja, nu proberen we bij elkaar te komen wanneer dat kan. Maar vorig jaar, uh, eind van het vorige seizoen, is de ploeg uit elkaar gevallen. Hoe is inmiddels uh, de situatie? Staan de neus weer dezelfde kant op? Ja, ik denk het wel. Het, was gewoon, uh, het afgelopen jaar waren er gewoon uh, wat dingen gebeurd. Uh, vooral met mij. Uh, waardoor eigenlijk het team uh, een beetje uh, gebroken is. En uh, ja, daar zijn we overheen gestapt. Uh, we hebben, ik heb een gesprek gehad met de Athletiek En uh, ja, ik heb me eroverheen gezet. En ik denk van, hey, ik hou van de sport. Ik hou van SVT En ik vind het verschrikkelijk leuk, leuk om te doen. Dus uh, forget the past. en uh, think about the future. Ja, want met Brian en Jurandi erbij. Wordt het toch weer een ander verhaal voor de SFV-ploeg. Ja, dan hebben we gewoon een serieuze uh, uh, wereldtopploeg. Waarbij we echt voor, uh, voor finale plaatsen en medailles kunnen gaan. En ja, gewoon echt serieus. Want jullie horen in Korea erbij te zijn. Ja, ja, ja daar horen we alle drie uh, gewoon bij te zijn. En, uh, ja, ik ben er sowieso bij. Dat zei sprinter Patrick van Luik tegen Floris van Horen. Als we zo winnen van Oostenrijk, Geertsen, waar staan we dan eigenlijk in de pool? Dan staan we waarschijnlijk nog steeds tweede in de pool. We hebben namelijk één puntje minder dan Spanje. Spanje staat, uh, staat bovenaan. Nederland heeft, één keer, uh, heeft al tegen Spanje gespeeld. Eén keer gewonnen, één keer verloren. Maar eh, Nederland heeft ook een puntje in moeten leveren tegen Griekenland, omdat deze namelijk. Vijf sets over om die wedstrijd te winnen. En dan krijg je een puntje minder dan als je met vier of met drie sets uh, wint. Dus vandaar dat we iets lager staan dan Spanje. Maar dat kunnen we gewoon goed maken. We moeten nog een keer tegen Spanje spelen. En zolang Spanje een keer een vijf zetter speelt. Bijvoorbeeld dit weekend tegen Griekenland. Dan, uh, dan halen we dat puntje ook weer in. Moeten we natuurlijk wel winnen van Oostenrijk. En dat wordt alweer iets lastiger. Want Oostenrijk staat op setpoint in de derde set. Dat is al het derde setpoint. Het is namelijk 26-25. Even hey, leek het erop dat Nederland een matchpoint zou krijgen. Maar toen bleek volgens de scheidsrechter dat Nederland de bal vier keer had aangeraakt. Dat mag in volleybal natuurlijk maar drie keer. Dus het punt ging naar, op 23-23 naar de Oostenrijkers. En zo kwamen ze aan hun eerste setpoint. Hun derde maken ze trouwens ook niet. Een fout surf. Van de nummer 7, een boomlange vent Michael Leimer. Die is namelijk uh, zeker 2 meter 7. En uh, die serveert de bal uit en zo is de stand 26-26. Nimir Abdelaziz gaat het dan voor Nederland proberen vanaf de servicelijn. Die kan dat hard, die kan dat goed. Oeh, wat uh, miscommunicatie bij de Oostenrijkers. Komt die bal niet goed over het net. Kan uh, Nederland wellicht profiteren. Inderdaad, Nederland profiteert. De bal komt over het net en dan is toch wel zas aan Oostenrijkse zijde. Alleen maar de taak om de bal weer terug over het net te spelen via een fatsoenlijke setup. Maar dat lukt hem niet, hij tikt hem tegen de netband aan. En zo komt Nederland op matchpoint. Het eerste matchpoint in deze wedstrijd 27-26. Het is de Oostenrijkse coach die zijn laatste time-out gebruikt. Hij roept zijn ploeg naar de kant, wil nog eventjes praten over wat er te verwachten valt aan Nederlandse zijde. Nou, van de Nederlandse zijde zullen we waarschijnlijk een, een voorzichtige service zien... Als als ik het zo inschat. Deze kans wil Edwin Benne zich niet laten ontzeggen. Hij wil dat de bal aan de andere kant van het net komt. Eerst zullen de Oostenrijkers het punt maar moeten maken. Nederland heeft uitstekende blokkeerders aan het net staan. Bas van Bemmelen heb ik net al genoemd. En natuurlijk de ervaren Rob Bontje. 30 jaar oud inmiddels. speelt al jaren in Italië. Afgelopen seizoen bij Treviso. Een van de absolute topclubs. En hij is, uh, hij is zeer ervaren, maar Van Bemmelen ook hoort, die staat nu aan het net. Heeft al vaker met dit beltje gehad. En het is opnieuw Abdel Aziz die het mag gaan proberen. Wacht, nieuw teken van Bennett. Het zal hard worden inderdaad. Hard in plaats van zacht. Hard is fatsoenlijk, want de bal komt direct weer over het net. Kan Nederland de aanval opzetten? Moet Rauwerding het afmaken. En die doet dat. Doet dat prachtig mooi, tikt de bal over het blok heen. Een zwakte bij de Oostenrijkers, want die hebben de mensen daar niet achter om zo'n bal snel van de grond af op te pikken. Nederland wint de derde set en daarmee ook de wedstrijd. 28-26 in die derde set. Het was wat moeizamer dan het zou kunnen zijn. En morgen mogen ze het opnieuw proberen. Om vier uur in dezezelfde topsportcentrum in Rotterdam. dan spelen beide teams nog een keer tegen elkaar. Marit Bouwmeester heeft bij de Silver for Gold Regatta in Weymouth... goud veroverd in de laser radial. Ze won de afsluitende medalrace op het water... waar volgend jaar ook de Olympische Spelen worden gehouden. Marit, gefeliciteerd. Uh, hoe belangrijk is deze overwinning voor jou? Um, nou, het is natuurlijk altijd belangrijk om het goed te doen op het Olympisch water. Zeker om nog, nu nog maar... Uh... Een jaar te gaan is eigenlijk en uh, ja, het is goed om er nu al bij te zitten. Dus Het is uh, zeker een belangrijke overwinning. Ja, het, het ligt in het zuiden van Engeland uh, aan de zuidkust. En hoe is dat Olympische water? Uh, nou, deze week hebben we veel wind gehad en uh, we zijn eigenlijk, het is een beetje heuvelachtig hier, dus het is best wel uh, typisch zeg maar. Elke winddirectie uh, heeft als zijn eigenschappen, dus best lastig varen. Dus het is uh, belangrijk om veel uren door te brengen op dit water hier. En weet je ongeveer wat het in juli-augustus meestal voor weer is daar? Um, nou eigenlijk kan het voor alles zijn, maar uh, augustus vergeleken met nu is de voorspelling dat iets minder wind is over het algemeen. Je versloeg in de middelrace de Belgische Evie van Akker. Is dat straks ook je grootste concurrent op de spelen? Um, nou, ze is zeker de grote concurrent met harde wind eigenlijk. Want dan, uh, ja, ze is gewoon echt uh, een supergoede zelfde. Maar uh, ja, er zijn ook zeker andere meiden die hard kunnen gaan. Ja, wat zijn voor jou de, de fijnste omstandigheden? Nou, ik moet zeggen, mijn sterkste punt is over het algemeen dat ik wat meer rang ben. Dat ik zowel uh, met zachte wind als met harde wind mee, goed mee kan komen... Uh, deze week heeft het heel hard gewaaid, dus ik was eigenlijk wel super blij dat ik uh, alsnog als uh, eerste zeg maar kon eindigen. Je noemde Evie van Akker, althans die noemde ik uh, als een van je concurrenten. Wie zijn de anderen? Uh, nou, je hebt verschillende. Je hebt ook uh, bijvoorbeeld een Paige Riley van uh, Amerika. Je hebt een Litouwse, een Ierse met harde wind. Dus uh, er zijn wel zeg maar verschillende die, die uh, ook echt in verschillende weersomstandigheden goed mee kunnen komen. Is het nou voor jou mentaal nog van belang dat je hier wint? Um, niet heel erg, maar aan de andere kant winnen is het natuurlijk altijd goed voor je zelfvertrouwen. En goed dat je weet zeg maar, dat je op de goede weg bezig bent. Dus ja, ik denk dat het altijd wel mentaal ook wel belangrijk is dat je ze nu en dan wint. Nou ja, mentaal voor jou, maar uh, voor de anderen juist van hé, hey, ze wint alweer op dit water. Ja, ik weet niet wat het met ze doet, maar ja, ik heb altijd gezegd dat ik eigenlijk uh, de klas eruit domineren en goud wil halen volgend jaar. En uh, ja, ik ben hard op weg om dat uh, te bereiken en ik hoop dat het meespeelt voor hen. maar uh, ja, je weet het nooit eigenlijk. Nee, dit succes verandert niets aan je planning uh, voor de Olympische Spelen volgend jaar? Ehm... Uh, Nee, we gaan, uh, nu zijn we eerst twee maanden weer in Weymouth uh, aan trainen hier op het water. En dan uh, eerst volgende week het is pre olympisch hier ook in Engeland op het Olympisch water. Ja, en wat ga je daarna nog doen? Uh, nou ja, daarna is het echt super hard trainen. Zoveel mogelijk uren hier in Engeland doorbrengen nog het kan. En daarna vertrekken we voor de winterperiode weer uh, voor een paar maanden naar Australië om daar zeg maar, de winter door te brengen. Ja, je bent er nu vrijwel zeker van dat je voor Nederland kan uitkomen tijdens de Olympische Spelen. Alleen die kwalificatie voor de spelers zelf, die moet je op het WK nog maken. Hè? En gaat dat lukken? Um, ja, ik geloof dat uh, ik alleen nog het land hoef te kwalificeren. En dat is uh, top 13 landen op het WK. Dus uh, ja, ik mag hopen dat ik dat uh, ga halen, ja. Ja, daar twijfel je geen moment aan. Uh, Over het algemeen gesproken is dat niet de moeilijkste eis om te halen, nee. Een medaille, zit het erin voor jou volgend jaar? Ja, sowieso. Ik bedoel, alles is gewoon gericht op goud. Dus uh, daar gaan we nog steeds voor. En volgens mij uh, liggen we nog steeds goed op schema. En het is uh, echt mooi dat ik hier heb gewonnen. En er moet nog heel hoog getraind worden. En uh, heel hoop verbeterd. Maar uh, we liggen goed op schema volgens mij. Oké, okay, Marit. Bedankt. En sterk voor de komende tijd. Top. dankjewel. je Dorian van Bye. Rijsselberg heeft op de slotdag... van de Silver Gold Ricatta brons behaald in de RSX klassen de plankzijde van Texel eindigde in de medal race op de vierde plaats en daarmee bleef hij derde in het eindklassement en verdiende hij een volle Olympische nominatie.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 Tunes no money in apples in week Bloed, zweet en tranen. Zo heet de tweede aflevering van Andere Tijden Sport. Morgenavond te zien op Nederland 1. Die aflevering gaat over tafeltennister Bettine Vriesekoop. In haar carrière kenden ze grote successen, maar voor die successen moest ze ook een prijs betalen. Robert Meder praat erover met de maker van de aflevering, Dirk-Jan Roeleven. Ja, Dirk-Jan, welkom. Um, het verhaal Bettine Vriesekoop. kende je dat al of ben je erin gedoken? Ik kende het vaag, laat ik het zo zeggen. En ik ben er daarna ingedoken door veel te lezen en met haar ook langdurig te spreken. Mm -hmm. En uh, ja, dan vallen er wel een paar dingen op natuurlijk. En wat was in jouw hoofd het verhaal Bettine Vriesekoop voordat je erin ging duiken? Nou, in mijn, ik kom zelf uit Zoete Wouden. Zij komt uit Hazerswouden. Dus in mijn hoofd was. Ze is ook van 1961. Dus in mijn hoofd is zij gewoon een, een leeftijdgenote die uh, in die tijd dat ik daar woonde heel succesvol was. En wij waren allemaal heel trots op haar, want ze kwam uit onze streek... en ze was een grote topvrouw. Dat was het eerste. En het tweede was dat ik wist dat zij uh, ja, ontzettend veel heeft geleden... onder uh, het juk van de training. En of dat nou de schuld is van de trainer of van haar, dat, dat is de vraag. Maar dat zij alles gedaan had om die top te bereiken. Dat, en, dat, en ik vond haar altijd een beetje een, een, een, een trieste, treurige indruk maken. Dat, dat, dat was het grove beeld dat ik uh, van haar had... En als je dan in gaat verdiepen, dan, uh, ja, dan komt er natuurlijk een, een heel ander verhaal. Of nou niet een heel ander verhaal, maar dan, komt, dan, ja, dan krijgt dat verhaal uh, meer contouren eigenlijk. Wat wilde je met het verhaal? Nou, ik wilde... Kijk, het begon eigenlijk uh, heel erg met de vraag... Uh, waarom staat Bettine Friesenkoop niet in de kanon van de Nederlandse sportgeschiedenis? Want daar staat, dat is een mooi boek geworden met allemaal grote top sportvrouwen, sportmannen... en daar staat Bettine Friesenkoop, die komt met tien regeltjes, komt regeltjes uh, er vanaf. Dat vond ik sowieso al een beetje raar. Dus dat ik dacht, nou, dit is natuurlijk een groot verhaal. Het is, ze is twee keer sportvrouw van het jaar geworden, weet je. Het is niet een, uh, een of andere prutser geweest. Dus dat was een, een reden om uh, aandacht aan haar te besteden. En verder, um, ja, de, de, hoe ver ga je met je sport? Hoe ver durf je te gaan? Uh, welke grenzen wil je over? Dat soort dingen wilde ik wel onderzoeken. Oh. En met name natuurlijk ook de relatie die ze had met die trainer Gerard Bakker... met wie ze heel erg enthousiast ooit begonnen als klein meisje van twaalf. Ja. En dat liep allemaal niet zo fijn af. Um, jullie hebben daarover gesproken met de Friese Koop zelf. Um, met uh, de oud-bondscoach Jan Vlieg, met wie ze ook heeft uh, samengewerkt. En die gaan we zo ook horen. Gerard Bakker, die horen we niet. Nee, dat klopt. Waarom niet? Is toch ja, een hoofdpersoon? Dat bedoel ik. Ik, heb, uh, ik geloof niet dat ik verder ben gegaan om iemand uh, voor de camera te krijgen... dan in dit geval. Ik heb hem twee keer drie kwartier aan de telefoon gehad. Dat schijnt op zich al bijzonder te zijn. Dat uh, hoor ik in sportjournalistieke Maar uh, Hij was heel welwillend. Ik heb hem een hele nette brief gestuurd... Uh, om uit te leggen dat wij dit programma gingen maken. Dat ik vond dat hij daarin niet kon ontbreken... omdat hij daar een groot aandeel in heeft gehad. En omdat het vanuit sporthistorisch oogpunt interessant is om te horen... hoe hij destijds zijn methode uh, vormgegeven heeft... Enzovoort, enzovoort. Toen heb ik hem heel lang aan de telefoon gehad. Het was een heel prettig gesprek. Waarin hij heel duidelijk ook zei hoe dat allemaal ging. Dat ze de Europese top wil halen. Dat het Oostblok vooral uh, natuurlijk gesloopt moest worden. Uh, enzovoort, enzovoort. Ik zei, nou meneer Bakker, dat kunt u toch wel voor de camera zeggen. Maar ja, zijn gezondheid is wat zwakker. Hij is 72 geloof ik nu. Uh, enzovoort, enzovoort. Dus hij zei, joh, laat mij uh, met rust. Hm. Toen heb ik gezegd, mag ik u over drie maanden nog eens bellen? Dat heb ik toen gedaan en toen weer hetzelfde verhaal. En toen zei ik, toen waren we inmiddels wezen filmen met Bettine. We waren in China geweest en ik vond dat er alle aanleiding was om zijn kant van het verhaal uh, te horen. Nou, dat vond hij uh, heel aardig en fijner. Hij wenste Bettine dat ze 180 jaar oud zou mogen worden. Geen enkele rancune zat er in zijn uh, verhaal. Maar hij zei, ik wil gewoon uh, vooruit kijken. Ik wil niet terugkijken. Ik wil met mijn kleinkinderen spelen. Ik wil uh, er geen, uh, geen mededelingen meer over doen. Maar wil later rusten. Ja, dan en, houdt het wel op. Ja. Weet je wel. Ik heb hem zelfs aangeboden om hem, te filmen, om hem gewoon voor de camera te filmen. En dat we achteraf uh, bepalen van, nou, zenden we het uit of zenden we het niet uit. Weet je? Omdat mensen soms bij televisie het gevoel hebben, oh jee, er komt de televisie over de vloer. Maar hij wilde op geen enkele wijze... Uh, hij bleef beleefd, maar hij wilde op geen enkele wijze meewerken. Nou ja, ja dan houdt het eerlijk gezegd toch op. Dan um, naar de documentaire zoals uh, we die morgenavond, uh, zondagavond, uh, kunnen zien... op Nederland 1 om vijf uh, over tien. Uh, je zei het net al, uh, Friese Cook komt ook in aan, uh, aanraking met uh, de bondscoach uh, Jan Vlieg. En die uh, vertelt natuurlijk ook over die samenwerking met Gerard Bakker. Bakker was als, als speler een gedreven... Gedreven sportman. Een, een gehaaide speler, een, een liefhebber. Een groot liefhebber van tafeltennis. En, en dan krijg je... Dus door godgezonde talent krijg je in handen. En de gedrevenheid van Bakker. En de ambitie ook van Friese Koop samen. Wij gaan iets neerzetten. Nou, dat hebben ze gedaan. Zeker. Uh, vrij vroeg, uh, toen ze 18 was, ging ze al naar China... Want ze wilde ja. beter. Ze wilde eigenlijk allebei beter. Of hij wilde heel graag dat zij beter werd. Ja, hoe je het maar zij ook wilde ook heel graag. Beter, en zij wilde ja. ook heel graag. Uh, wilde ze inderdaad uh, zelf naar China? Of was het Gerard Bakker die heel erg op haar in heeft nee, gepraat dat was wel en gezegd: Je op... moet naar China? Nee, nee, nee. Dat was wel echt dat zij dat zelf ook heel graag wilde. Dat zij, zij wilde heel graag de allerbeste worden. En zij was ook heel erg gefascineerd door de Chinezen. Ze zocht die Chinezen ook altijd op op toernooien. Als, ze als die Chinezen eigenlijk niet met buitenlanders mochten praten, dat was in die tijd natuurlijk zo, ging zij toch daar naartoe. Dus zij had wel een fascinatie voor die, uh, die, die spelers en, en voor die cultuur. En Bakker heeft dat gefaciliteerd. Die is geld gaan, echt in het dorp, echt met de pet rondgegaan. En de plaatselijke bank die heeft uh, uiteindelijk geld gedoneerd, enzovoort. enzovoort. Waardoor ze op zeer low budget met Jolanda Noordam samen naar, uh, naar China kon uh, vertrekken. Dus dat is wel een wederzijds verlangen. Ja. ja, jullie hebben er ook gevolgd. Jullie zijn teruggegaan ja. naar, naar China. Ja. Maar dan, dan zit zo'n jong meisje, want dat is er eigenlijk nog puberteit overgeslagen. Dat, uh, vertelt, dat vertelt ze ook. Dan zit ze daar en dan zit ze zonder bakker in China. Maar bakker stuurt er dan wel af en toe even een kaartje. Ja, ik leg ook post van, uh, van bakker inderdaad. Ja. Wat schreef hij? Je vijanden slapen nooit, dus je moet hard trainen. Zoiets. Dat paste in zijn stijl van uh, motiveren. Ja, ja. ja. In, uh, hij dacht in de termen van, uh, van vijanden eigenlijk, ja. En hij tekende daarbij een podium uh, met uh, de Chinezen dan op uh, het laagste podium... en ik op het hoogste podium. Uh, zodat ik hard mijn best zou doen om uh, uiteindelijk uh, de Chinezen te kunnen verslaan. Bij Bakker draait alles om succes, hè? Ja. Echt Binnen. alles? Binnen. Keihard. Over nee. lijken gaan, zegt ze op een gegeven ogenblik ja. ook. Ja, dat klopt. Zo erg was het. Is het goed voor de geweest om daar naartoe te gaan? Naar China te gaan? Ja. ja. Dat vind ik niet alleen, want wie ben ik om dat te vinden? Maar dat vindt ze zelf uiteindelijk ook. Zij heeft, want ik vroeg aan haar natuurlijk uh, ook van ja, is het allemaal waard geweest? En wat heeft het je uiteindelijk nou uh, gebracht? Zij zegt wel, alles wat ik nu heb. Uh, ze is correspondent geweest voor de NRC Handelsblad in China. Ze schrijft boeken over China. Ze geeft lezingen over China. Ze begeleidt handelsmissies, enzovoort, enzovoort. Al die dingen had ze nooit gehad als ze niet toen in 1980 naar China was gegaan. Dus het, is haar, uh, het was kei en keihard. Ze, heeft, ze zegt letterlijk ook... ik ben daar door mijn pijn heen gegaan. Zes maanden lang, zes uur per dag trainen? Nee, twee maanden lang. Twee maanden lang. Sorry. En dan zes ja, dagen per week, zes uur per dag... <clears throat> uh, keihard trainen. Het was, het was echt, echt, echt vreselijk natuurlijk. Maar zij vond dat zij daar door die pijn heen moest. En ze had ook het gevoel van... als ik dit niet doe, dan kom ik er niet. Weet je, dus, maar goed... Ja, dat, is, dat is bijna existentieel. Weet je, ga je zo diep... En uh, ja, wat, wat gaat het je opleveren? Nou, het heeft haar, haar leven ze opgeleverd. Ze was ervan overtuigd dat als ze hier door was... dat ja, ze dan uh, dat de beste ook. van Europa zou worden. Maar dat is ook gebeurd Precies. natuurlijk. Dus, dus zij heeft geen enkele spijt daarvan. En die keiharde uh, school, daar heeft ze geen spijt van. En nogmaals, het heeft er veel opgeleverd. Maar het is natuurlijk ook uh, later... Ze is te lang daarin. Dat is Dus als je achteraf kijkt, uh, zegt ze ook... ik ben daar te lang ingebleven in die hm. keiharde doctrine van Gerard Bakker... Je, op bepaal... Want zij was inderdaad haar puberteit, Ze mocht niet met jongetjes omgaan, met, met vriendjes. Tot haar 27 ste ja. ja, dat is de tol die ze moest uh, betalen en dat vertelt ze ook. Doorzetten en, uh, en gewoon uh, als het moment daar is... moet je gewoon uh, uh, nou ja, keihard voor jezelf zijn... maar dus ook keihard voor anderen. En dat betekent drukzichtloos over lijken gewoon die wedstrijden winnen. En ja, en ja, dat was toen de manier... Ik heb ook geen puberteit doorgemaakt. Ik kon ook geen vriendjes hebben, bijvoorbeeld. Maar dat mocht niet? Nee, dat mocht niet. Tot Mag. aan een zekere leeftijd mocht dat niet. Ik denk tot aan mijn 27 mocht dat wel. dan niet? Nou, want dat leidt af van die uh, focus die je hebt. En daar stond je toen achter, toen dat gebeurde? Nou, dat is niet een kwestie van achterstaan of niet. Dat, dat, ik had geen sjoegen. Je weet niet hoe dat werkt. Je weet niet hoe het werkt om ook aandacht voor andere mensen te hebben... of om begrip te tonen voor andere mensen... of... Uh, om eens een keer belangstellend te zijn voor andere mensen. Qua sport ontwikkelt ze zich dus wel. Uh, ze zegt bijvoorbeeld ook, als ze terugkomt... Uh, heb, ik, er, ik, heb de, ik heb het natuurlijk gezien, zegt ze van... Uh, bij iedere slag, toen ik terugkwam in Nederland... had ik het gevoel dat ik nog even een boek kon lezen. En dan die bal kon ja. terugslaan. Ja. Maar als je haar dit hoort vertellen dan, sociaal gezien, nee. nul. Nee. nee, die ontwikkelingen gingen niet uh, parallel, nee. Nee, bepaald nee. niet. Nee. Nee, Schok, dat ook, schrok je dat, daarvan? Nou, daar schrok ik van. En ik, maar dat vind ik ook wel mooi aan die, aan die uitzending. Dat, dat, dat je ziet hoe zij gaandeweg... Tenminste, als kijker heb ik... Zelfs als maker heb ik dat het je naar mijn, naar mijn strot grijpt. Weet je wel? Je ziet haar eerst hier als klein meisje gezellig met lammetjes en gezellig pingpongen. Ho, ho. En langzaamaan wordt die strot gewoon dichtgeknepen. Zo voel ik het althans. En dat, dat heeft zij ook ongetwijfeld gevoeld. Want nou ja, je, je weet hoe het afloopt. Maar, ja, vader-dochtergevoel had ik er op een gegeven moment nou, dat, bij. Nou, dat speelt heel erg mee. en dat, dat, dat aspect heb ik helaas niet kunnen uitwerken in die, in die uitzending. Omdat daarvoor de tijd gewoon te kort was. Maar haar vader, Bettine, was heel jong. Ze was uh, negen toen haar vader overleed. En Bakker was een soort vaderfiguur voor haar. Een soort tweede vader. Ze werd ook in het gezin opgenomen in die tijd. Maar dat aspect van het verhaal, dat, dat heb ik helaas niet kunnen... Ik vind, als je dat wil goed wil uitwerken, dan moet je daar de tijd voor hebben. En die tijd heb ik dan niet... Uh... Heb je enig idee waarom ze niet zelf moedig genoeg was... Uh, of sterk genoeg was om toch op een bepaald moment... Hè, dus dan heb ik het nog niet over 1988, waar we het zo over gaan hebben... Mm -hmm. maar in de jaren daarvoor om te zeggen van dit gaat me te ver. Ja, ik heb mijn sociale contacten niet, ik heb mijn puberteit niet. St nou, ik stop hiermee. Ja, nou ik denk dat, dat die... Er was ook niemand in haar omgeving die haar op dat pad zette. Ook haar familie niet. Want die vonden het wel goed. Bettine was goed bezig. Plus, ze wonnen. Ze wonnen. De hele tijd. En dat is natuurlijk wel een... Uh... Een ding. Dat was Daar het. ging het om. Daar ging het uiteindelijk om. En zolang die formule succesvol was, ja, waarom zou je het veranderen? Zolang je uh, blijft winnen. En dan was inderdaad die Olympische Spelen in aantocht, Daar moest de, de, de, de, de, de kers op de dan worden gezet. Hm. Hoe zeg je dat? Ja. ja, ik snap wat je bedoelt. Um, um, toch was het zo dat er een, uh, een, een eind kwam aan die samenwerking. En als we Jan Vlieg, de oud-bondscoach, moeten geloven, dan kwam Bettina op een gegeven moment wel in opstand tegen die samenwerking met haar trainer Bakker. Wat heet samenwerking? Wat heet samenwerking? Bakker die gaf de route aan en Bettina volgde. Ik denk dat gaandeweg het proces... Kijk, vriendjes waren er ook niet. Dat was ook één grote bedreiging voor het proces. Dus het was een monomaan uh, gebeuren. En ik denk dat de, de, de mens, de vrouw, Friesen koop. langzaam maar zeker... Wat in opstand kwam tegen dat proces. Tegen een dirigent die zegt, dit is de enige route. En dat haar intuïtie en gevoel, die werden uh, gekneveld. En ik moest gewoon zes uur per dag trainen. Er was verder geen discussie mogelijk. Ik werd in een bepaalde sfeer meegenomen waar ik niet uit kon. Maar achter in mijn hoofd dacht ik vaak al van: ja, maar dit klopt niet, dat ben ik niet, dat wil ik niet. Uh, zo klopt dat niet. Uh, ik schaam me ervoor. Maar dan moet je toch doorgaan. Is het misschien zo dat uh, de puberteit van Bettine Vriesikop geduurd heeft van haar 17e tot haar 27e? Ja, nee, dat klopt. Dat zegt ze zelf ook. Dat klopt helemaal. Ja. Is dat niet treurig eigenlijk? Ja, dat is ook treurig. En dat, dat begon ze dus ook in te zien. Dat dat heel treurig was. Dat, dat, ze keek uiteindelijk wel om zich heen. En dat is ook waarom ze uiteindelijk uh, natuurlijk gestopt is met die, uh, met die samenwerking. Ja. En met de sport ja. zelfs. En het feit dat ze dat dan zelf inziet... en dat ze het misschien eenzaam op dat kamertje wat jullie ook heel mooi uh, laten zien... Uh, dat ze daar alleen zit, met dat bureautje en, en, en dat bedje... en uh, het slaapbedje, heb ik het dan over, mm -hmm. niet het -bedje. Ja. En Misschien ook wel het andere bedje. Maar ja. dat ze daar in dat kamertje zit... en dat ze dan helemaal in zichzelf gekeerd natuurlijk gaat nadenken. Mm -hmm. En dat het proces heel langzaam op gang is gekomen... en tot een explosie is gekomen ja. tijdens de Spelen van 1988. Ja. nee dat is zeker gebeurd. Ja. Jullie hebben het er uitgebreid over, over die Spelen van 1988. Ja, want dat is wel echt het dieptepunt... Kantelpunt in haar loopbaan geweest. Kun je het moment beschrijven? Het moment waarop we haar daarover gingen spreken? Nee, gewoon het, het moment. Eigenlijk het moment, uit, het moment uh, zelf. uit de 35 minuten, ja. Ja, nou ja, dat is, dat is het moment. Zij, zij speelt in Seoul 1988. Tafeltennis is voor het eerst de Olympische sport. Dat is voor haar ook reden geweest om zo lang ook daar naartoe te werken. Want ze, ze wilde heel graag zich op dat podium bewijzen. En 15 maanden onafgebroken daarvoor getraind. En ze haalt dan de uh, kwartfinale. Ze wint uh, met moeite weliswaar. Maar ze wint en plaatst zich voor de laatste acht. En op het moment dat ze dus heel blij eigenlijk is dat ze gewonnen heeft... loopt ze naar uh, haar trainer Gerard Bakker toe. En ze krijgt daar... De volle laag, maar niet op een klein beetje uh, de volle laag. Je hebt de beelden gezien, het is, het, is, het, is, het, is, het is bijbels heftig, vind ik. Er staat een man daar te briesen tegen haar, terwijl ze gewonnen heeft... Neus tegen neus bijna. Nou, ze krijgt helemaal de wind van voor. Ja, ik, toen ik het voor de eerste keer zag... ik kreeg echt over mijn hele lichaam rillingen. Het is zo heftig. En ze staat daar en ze zegt niks. Ze, ze hoort het aan en ze draait zich om. Ze loopt weg met de tas en ze schudt met haar hoofd. En ze gaat vervolgens, vertelt ze dan later... naar haar kamer om daar te huilen. Wat daar misging is onvoorstelbaar. Want ze zegt ook later van... ja, ik had daar een schouderklop moeten krijgen. Ik had in, hij had me in, mijn armen, in zijn armen moeten nemen. En gezegd, god, dat ging wel moeilijk. Maar ja, we gaan nu voor de kwartfinale. Niks ervan. Ze werd volledig tot op de grond... werd ze afgebroken. Laten we even luisteren wat ze er zelf over ja. zegt. Na 2-0 voor en 2-2... Uh, en ik liet er te veel dichtbij komen. Nou ja, voor de camera's... werd ik toen in feite... Uh, ja toen leed ik al, op zijn Chinees gezegd, wel een beetje gezichtsverlies, ja. Maakt dat het nog erger voor jou? Maar zonder camera's gebeurde dit ook wel? Natuurlijk. Maar dan ziet niemand het toch? Dus op dat moment zagen we eigenlijk de echte Gerard Bakker. Ja. En zagen we wat zij al die jaren Precies. al over zich heen heeft gekregen. Ja, dat vond ik ook cruciaal in die uitzending die we morgen zien... dat, dat, je, dat ze dit soort dingen zegt. Van, ja, dit gebeurde altijd, dit was categorisch... Ja. Ja. Maar nu stond de wereld mee te kijken, erop En dat was, daar was ze dus blijkbaar niet immuun voor geworden. Nee. nee. En dan is het wel moedig dat ze op dat moment dan dus... Want de partij daarna, die, die, die verliest ze dan. Ja, kansloos. Kansloos, echt. Ja. Is het ook zo, want dat, dat heb ik er niet horen vertellen... maar is het ook zo dat, uh, dat ze die partij ook verloor vanwege uh, die clash... Dat is de vraag, natuurlijk altijd. Zij dat, dat, dat dat, zij er niet beter van zijn gaan spelen? Nee, dat zeker niet. Nee, maar ze was gewoon volledig. Want je ziet er ook op een stretchbedje liggen, helemaal huilend en met de, hand, de armen over de ogen. En ja, wat er op dat moment in haar doorgaat, is niet concentratie op de volgende partij. Dat is gewoon. Uh, totale verwarring omdat ze volledig uh, afgebroken is. Uh, tijdens het toernooi. terwijl ze gewonnen had. Het ja, bizarre was dat ze een uur later. geloof ik. die volgende ja. partij alweer moest. Ja, nou, ze moest vrij snel daarna. Moesten die, die volgende partij weer spelen. Ja, de, de, ze was gewoon. in geen velden of wegen te bekennen. Ja. Wat zegt het over Gerard Bakker. dat hij op zo'n moment. Zo reageert? Ja, dat is een beetje moeilijk voor mij om dat te beoordelen. Maar ik denk dat het vooral heel erg zegt dat hij denkt dat dat de goede manier is om te motiveren. Hij heeft dat natuurlijk niet gedaan om haar te, te laten verliezen. Dat hij, hij heeft dat gedaan. Hij staat haar daar voor op te schelden, omdat hij denkt dat dit de manier is om haar te motiveren, denk ik. Maar dat is volledig uh, verkeerd gedacht. Werd het niet genadeloos duidelijk dat hij haar ziet als een instrument tot succes? Volstrekt. En niet als een mens tot ja, succes? volstrekt. En dat zegt zij zelf ook inderdaad. Zij, op een zegt ze weer... Ze voelde zichzelf een tafeltennisballetje en niet meer een mens. Dat is echt ongelooflijk. Goed, die bom die barst dan. En toen uh, is er ook nog een verhaal over een brief. Ja. Het verhaal van de brief. Wat is het verhaal ja. van de brief? Ja, de, de akte van dading heet dat officieel, geloof ik. Dat is een, zij was gestopt. Zij is na 88 meteen gestopt. T op het toernooi uh, zeggen ze beide tegen Jan Stekelenburg, de commentator. Uh, we houden mee op. En ik vroeg toen ook aan Bettine... Van, nou, Dit was mijn laatste toernooi, zegt ze. Ja, precies. En ik vroeg ook aan haar, ben je gestopt om van hem af te zijn? En met hem bedoel ik dan uh, Gerard Bakker natuurlijk. En dan zegt ze ja. Dus het was heel duidelijk. Dit was een manier om, om onder dat jok... Of onder die. die, die ja, mijn einde aan die leidensweg, zoals ik het dan maar noem. Ze is volwassen geworden. Ja, ja, en. Kan het niet meer aan. Maar vervolgens, uh, na een jaar. Uh, wil ze toch weer. Ze verhuisde naar Amsterdam. Ze, wil, ze kreeg aanbiedingen uit het buitenland. om toch weer te komen met tafeltennis. Want dat was natuurlijk een enorm grote naam. En dan wil ze weer terug in het uh, tafeltennissen. En dan. Uh, ja komt Bakker elke keer toch weer op haar pad. En zij kan dat gewoon emotioneel niet aan. Dus uh, toen is er een uh, de, bij de NOC-NSF gedeponeerde brief... Dat is de acte van dading, waarin beide partijen... dus Bakker en uh, Friese met elkaar afspreken. Bakker komt niet meer in haar buurt. En zij onthoudt zich van uh, vervelende teksten over Bakker. Dat is eigenlijk een, een soort convenant wat daar is gesloten. Dus ik vraag aan haar, ja, waarom was dat nodig? En toen zei ze dit... Ik, heb, uh, ik had gewoon uh, recht op uh, ruimte voor mezelf en ik wilde weer beginnen. En uh, ik, ik kon dat heel moeilijk aan. Er was verder geen, geen mogelijkheid dat ik hem in zijn nabijheid was gewoon. Maar hij bleef nadat heb... jullie gestopt waren jou dus opzoeken? Nou ja, daar wil ik eigenlijk niet over praten. Ja, en dan, dat wordt misschien wel het mooiste stukje zonder woorden uit de hele documentaire. Um, moeten mensen zelf maar kijken wat er op dat moment gebeurt. Maar het maakt wel heel veel in haar uh, wakker. Heb je één idee waarom ze er niet uh, verder over wil praten? Ik wil eerst weten waarom jij vond dat het zo'n mooi stukje was. Omdat het heel veel zegt zonder, wat, zonder dat er wat gezegd wordt? ja. Nou, dat vond ik ook. Het was heel moeilijk als programmamaker. Was dit een heel moeilijk stukje van uh, wat centje uit, wat centje niet uit. Jullie hebben het heel goed gedaan. Want je ziet wat er gebeurt. Ja, ik wil het niet weggeven, want dat vind ik uh, zonde. Ja. Maar je ziet wat er gebeurt uh, zonder dat je echt ziet wat er gebeurt. Ja, precies. Ja. En haar ogen spreken boekdelen, precies. wat mij betreft. Precies. Ja. En precies. je hoeft niet alles te weten. Zonder te voelen wat er, wat er aan de hand is. Precies. Ja. Mensen begrijpen dit nu echt helemaal nee, niet dat meer. Is wel zo, goed. Dat zien ze morgen. Ja, dan gaan dan ze, ze morgen maar kijken. Maar, maar, maar, ja, maar okay. Dat vind ik wel de kracht van televisie overigens. Hè, vergeleken met bijvoorbeeld geschreven of, of radio. Dat, dit, dit is zo... Het, tenminste, het schrijf je zo naar je strot. Ja. Door alleen maar te kijken naar haar, haar gezicht. Maar goed, ja. Waarom ze Nee, waarom nee? ze er niet over wil praten. Um, ze zegt er wel iets over, maar ja. ze gaat er niet diep op in. Nee, Um, ik ga daarna nog wel even met haar door, want ze wil er toch wel wat over zeggen. Maar ze wil niet uh, de details van uh, de achtergrond van uh, de noodzaak van die brief... die, die, die uh, dat convenant uh, schetsen. Omdat zij zegt, ze zegt er een paar dingen over. Ze zegt ten eerste, uh, heb ik een kind van elf? Ik wil dat kind van elf niet uh, belasten met alle details van... Uh, periode enzovoort. Dat is één ding. Een ander ding is dat zij um, zegt ja, als ik daarover praat dan komt dat weer in de Telegraaf. Dan wordt dat groot opgeblazen. Dan wordt alle focus gaat dan naar dat uh, conflict en, en, enzovoort, enzovoort. Ik wil dat niet. Ik wil dat verhaal gewoon voor mij houden. En dat is heel interessant, vind ik. Want voor mij, als, als ook weer als, als journalist slash programmamaker, hoe ver ga je als journalist en als programmamaker... om toch die waarheid te achterhalen. Enerzijds ben je de held van je collega's als je daarmee thuiskomt. Anderzijds uh, vind ik dat je moet respecteren dat iemand een geheim heeft. En een geheim mag hebben, mag koesteren. Hm. Ja. Ik weet niet hoe jij dat ziet, maar dat, dat was voor mij heel, een heel ethisch... en ingewikkeld uh, punt. hoor. Nou, ik ben het in dit geval uh, uh, heel erg met je eens... Met name ook omdat je in de 20 minuten, 25 minuten die daarvoor zitten... heel duidelijk weet waarover ze het heeft. Ja, precies. Alleen iedereen kan dat tot in detail voor zichzelf ja. invullen. De kijker heeft de ruimte Als om het Als ze dat zelf... wil, dan moet ze dat zelf maar invullen. Klopt. Maar ja. zij wil dat niet voeden. En ja. dat vind ik ook wel weer uh, heel netjes van haar. Richting uh, de man die haar toch ook heel veel succes heeft ja. gegeven. Laten we dat vooral... Ja. Uh, ja. ja, en, en dat vergeet. ziet ze ook wel hoor. Ja. En dat zit er ook wel in, in die uitzending. Dat, dat, Want ik heb met haar bekeken, gekeken naar de uitzending. En dat vond ze ook wel fijn dat, dat het niet... Dat, dat er ook wel raar, zoals uh, Jan Vlieg geeft uh, bakker credits... Uh, en zij zelf geeft hem credits, weet je. Het is, niet, het is geen eenzijdig uh, Beeld. verhaal. Nee. Maar goed, toen, uh, ze begonnen dus weer met uh, tafeltennis We gaan het langzaam afronden. Uh, en toen kwam ze dus onder de hoede van uh, de bondscoach. We hebben hem al eerder gehoord, Jan Vlieg. Toen kreeg ik een... een... Psychiatrisch patiënt is misschien een, een groot woord, maar... Ik kreeg iemand in de selectie die, uh, die de weg in het normale menselijke bestaan uh, behoorlijk kwijt was. Ik was aan het proberen om, om echt uh, een mens te worden. Uh, niet alleen een tafeltennister. Uh, en dat kostte mij, uh, kostte mij heel veel moeite. Want ik was, het was me ook ingeprent. Als je niet hard traint kan je nooit presteren. Uh, maar nu moest ik het anders gaan doen. En toen kon ze het ook. Ja. Dus ze heeft eigenlijk aan zichzelf bewezen dat het ook op een andere manier kan. Ja, en ze werd Europees kampioen in 1992. Als vrouw, als volwassen vrouw, die helemaal met make-up en uh, lang haar... en het was, als je die beelden ook ziet, daar staat daar een bevrijd mens. En, en dat vind ik de waarde van die hele uitzending, eerlijk gezegd. Mm. Hoe je dus als mens gewoon, na alle shit die je gehad hebt... Na alle vernederingen, en alle ellende, je toch weer weet op te richten... en toch uiteindelijk uh, in balans uh, het leven weer tegemoet kan treden. Ja, de terugkomst van Bettine Friesenkoop als tafeltennister... was voor haarzelf de terugkomst als Bettine Friesenkoop als vrouw. Als mens, ja. Als volwassen ja. mens. Ja. Ja. En ze ja. beweest daarmee dat ze het ook alleen kan. En ja. dat, is, ja, dat is, het is een fantastische... Uh, het zou bijna een uh, Reinhard Oerlemans uh, speelfilm kunnen zijn. We hebben er bijna net zo lang over gesproken als de uitzending morgen is. Heel goed. Dat is een compliment. Er valt veel over te vertellen. En morgenavond dus uh, veel over te zien. Om vijf over tien is de uitzending op Nederland 1. Dankjewel, Dick-Jan Roelijven. Alsjeblieft. En dat zei Robert Meder. Martijn van Beek gaat zo het NOS Journaal lezen. Daarna nog twee uur NOS langs de lijn. Tot zo. Heeft een gezond mens recht op euthanasie? Ik wil baas zijn eigen brein zijn. Of heeft hij de plicht om te leven? De benadert deze problematiek met grote terughoudendheid. De onderzoeker en de arts over de dilemma's van een voltooid leven. Maandag, tweede Pinksterdag, tussen half tien en half elf in Goedemorgen Nederland. Een zalig uiteinde. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1...